Door Almegens met het NOS-journaal. In Houston in Texas is de uitvaartdienst gehouden van George Floyd. De stoet met de kist is zojuist gearriveerd bij de begraafplaats. In de Fountain of Praise kerk in Houston waren de afgelopen uren zo'n 500 aanwezigen... om het leven van Floyd te vieren. De dienst had vol gospelmuziek en er waren toespraken van familie en vrienden. Herhaaldelijk werd opgeroepen tot gerechtigheid voor Floyd. Hij stierf op 25 mei in Minneapolis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 De nerdsen op de bedrijven worden deze week gedood en vernietigd. Aan het begin van de corona-uitbraak hadden veel meer zorgverleners getest kunnen worden, meldt Nieuwsuur. Volgens zorgbestuurders had dat besmettingen in te huizen en ook doden kunnen voorkomen. Dertig laboratoria zeggen dat in maart maar 50% van de beschikbare tests werd gebruikt. In april daalde dat naar 30%. De overheid zei dat de mogelijkheden om te testen beperkt waren, maar de laboratoria en de zorgbestuurders bestrijden dat. Minister De Jonge noemt het een te stevige conclusie... dat er meer doden zijn gevallen doordat er weinig werd getest. De overheid hoort geen nieuwe subsidie meer te geven... voor nieuwe biomassa centrales, vinden regeringspartijen D66 en ChristenUnie. In die centrales wordt hout gestookt... en dat is volgens de partijen slecht voor het milieu en de natuur. Volgens hen is het verstandiger om in te zetten op echt schone energie. Het weer in het westen opklaringen in het oosten bewolking... Vannacht koelt het af naar 6 tot 12 graden. Overdag afwisselend zon en bewolking. Later kan het wat regenen. En de middagtemperatuur ligt rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu de nacht. Stop use your imagination yes that's right mm -hmm. you've been running around running around running around throwing that dirt all on my name Cause you knew that i knew that i knew that i'd call you up you've been going around going around going around every party in LA Cause you knew just want attention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 ik zei, hé meisje kom eens door, pak je hand en kom naar voren, ik ga eventjes eerlijk zijn. Maar toen ik wakker werd vanmorgen, dacht ik maar één ding, ik vond gisteravond fijn. Dit is de lange, hete zomer van ZFM. ZFM antwoord. ZFM's van 106.9 FM. ZFM. That's to shelter shelter for the night I couldn't get my mind off the way that you looked in my left one t-shirt I took a little drive in my car with a smile on my face And a hope in my heart, maybe this is the start of a bon voyage with we'll be young and helpless When I wake in the morning and I see the light van Zon, Zee, Zandvoort en Zomerits. It's the classic mean mistake Someone gives me love And I throw it all away Tell me how I gone insane